Joris Dubinitsky met het NOS-journaal. In Saoedi aan mensen opgepakt die banden zouden hebben met de Islamitische Staat. Volgens de Saudische autoriteiten zouden ze plannen hebben gemaakt voor het plegen van zelfmoordaanslagen op moskeeën, veiligheidsdiensten en een niet met naam genoemde diplomatieke vertegenwoordiging. Onder de arrestanten zijn ook buitenlanders. In Utrecht dient een kortgeding van post.nl tegen een van de leiders van de stakende pakketbezorgers. Hij roept collega's op depots te blokkeren. Eerder vandaag eiste het postbedrijf het vertrek van stakers... uit distributiecentra in de Randstad en Brabant. De stakers bezetten al dagen de depots omdat ze meer geld willen. Voor het eerst in jaren bezoekt een Wester staatshoofd Iran. In september brengt president Fischer van Oostenrijk een bezoek. Deze week bereikten zes wereldmachten in Wenen... een akkoord over het Iraanse atoomprogramma... en Oostenrijk heeft daarbij bemiddeld. In IJmuiden is bij een juwelier vanochtend een ramkraak gepleegd. Twee mannen op een scooter gooiden de winkelruit in en haalden de etalage leeg. Daarna sloegen ze op de vlucht. Omstanders hebben de ramkraak gefilmd. De politie gaat het materiaal gebruiken in het onderzoek. In een natuurpark in Slowakije is een reddingshelikopter neergestort. De vier inzittenden zijn om het leven gekomen. De helikopter was op weg naar een gewonde Duitse jongen. Vlak voor de landing raakte de helikopter een hoogspanningsmast... en stortte hij neer in een kloof. De gewonde Duitser is door andere reddingswerkers geholpen. In de Tour de France is Ramon Sinkeldam afgestapt. De zieke renner van Giant kwam al vroeg in de 14e etappe op achterstand... en hield het na ongeveer 100 kilometer voor gezien. Sinkeldam was bezig aan zijn eerste Tour. Hij is deze editie de derde Nederlandse uitvaller... Het weer vanavond en vannacht trekt vanuit het zuidwesten bewolking het land binnen. Morgenochtend op sommige plaatsen regen. Later in de middag wat opklaringen. Het wordt morgen 20 tot 25 graden. Dit was. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat voor Knoppend muidenberg twee kilometer file. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Bij Afrit Berkel en Roderijs is de rechte rijstrook dicht.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 Aan het begin van uur 3, Albert Jan, ben je een beetje goed bij stem? Uh, redelijk. Ja, dat klinkt goed. No, ja, ja. Het gedicht van de dag gaat zeker goed komen, zometeen om uh, kwart voor vijf. Heb jij weer aan de knopjes gedraaid? Nee, <laughs> nee, nee, ik zou niet durven. Joh, de zingen van Listen Bee en uh, Save Me. Zo'n begin van uur 3 inderdaad. Het derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, er er rond de klok van kwart over vier. Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. Mm.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 waardoor de weersomstandigheden, met name de harde wind... daar in St. Andrews, eh, wordt er momenteel niet gegolfd en wellicht dat dan een finale pas op de laatste dag... pas op maandag verspeeld gaat worden. Dat zal er voor de tweede keer in de historie zijn... van het Open bij St. Andrews. Maar goed, eh, genoeg reden dus om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Wat zijn die golfers ook aan vatjes ook, hè? Oh, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. <laughs> Hier is trouwens ABC en Birnie. Beer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 niet op 18 augustus gaat we beginnen, Albert-Jan? Nou, informeel wel, hoor. Ja, ja een klein beetje heb je gelijk. Formeel op de 9000. Maar inderdaad, er niet. e 25 ja, jaar 2015. 90. Zo'n 1100 oh. veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens Sail voor het eerst te zien. CFM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. Ja, en toen begon het inderdaad met CFM. In 1990. Zeel 2015 gaat eraan komen 19 augustus. En ook dit jaar, uh, nou ook dit jaar, nee, is voor het eerst in concert hè, met de uh, diverse optredens die daar uh, gaan plaatsvinden. Dus het wordt weer een geweldig spektakel. Wat wil je zeggen? Dit was toch een verzoekje? Hè? Oh ja, ja, voor Fred. Fred, Fred, Fred. komt -ie. Hoor je hem nou? We draaien hem voor je. Hier is Felix en Shine. sunshine here's where you can lose your mind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 Voor volgend jaar circuleren nadrukkelijk de namen van zowel Robin Vrijns als Guido van der Garde. De laatste bevestigde zondagavond, vorige week zondagavond dus, in gesprek te zijn met het DTM over komend seizoen. Van der Garde, vorig jaar nog reservecoureur bij de Formule 1-team van Sauber, liet eerder al weten zijn raceloopbaan het liefst voor te willen zetten in het DTM. Frijns zou na verluid ook in beeld zijn voor een DTM-stoeltje, dit nou bij Audi.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 Tot zover het uh, nieuws uit de racewereld. Hier is VOF de kunst With in. Susanne. In <laughs> ja. Nee, het gaat goed. Susanne heeft last van de hik. Ja, nee, het gaat niet goed. Is dus even kijken hoor. Oh, wacht. Wacht, wacht, wacht. wacht. Vast vooruitlopend op het dier van de week dan. Hier is de ghost town. <laughs>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 Ik kan wel uit hoor. Kom je wel uit? Ja, ik kan wel, wel uit. Mooi. Ja, toch? Maar ja, toch? We hebben wel een werkoverleg al vijf uur. Ja, blijven, uit, uiteraard, uiteraard. You did the association uit de jaren zestig. Dat was Windy. Nog één zomerse dan. En dan het dier van de week. Qué lindo los arreboles cuando el sol se va poniendo. Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro.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 naamwaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 107. je doen met twee bieren in een handdoek. Ja, dat is te gaan op we ZFM. 107. 24 uur per dag. heet er zomaar iets. Ja, dat was een gauw oude jingle, hè, dit. Oh. I wanna dance by water the Mexican sky.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 Are you with me? Are you with me? Are you with me? I want to dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by street. The Mexican sky Drink some margaritas blue lights Listen to the you play At midnight Ben je er nog bij albert Ja Jazeker me? Are you with me? Yes, Oké, okay. heel goed <laughs> Nou, zo dadelijk het uh, mooie gedicht van de week Kan je daar nog uh, wat over vertellen? We uh, hebben we toch even tijd dus, uh, ja, De titel is, is, is al zo magisch ja. Jij bent de zon Jij bent de zon Ja. Jij bent als de zon Ja, ja.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 Maar eerst gaan we naar deze single van de Euremix, het gedicht van de week, met je aan je laten horen, laat ik het zo maar zeggen.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 Hij moest op tijd zijn, hè? Fred Race. Hij, hij, hij, hij heeft het gehaald. Hij heeft het gehaald. Zo, zo dadelijk hoor je hem helemaal buiten adem op de radio. En de, de jongens in de Tour de France hoeven ook nog maar slechts 9,3 kilometer. Oh, dat, valt dat heeft Fred er net op zitten. Maar wel gewoon vlak. En uh, deze jongens moeten straks al even een klimmetje. En dus dat gaat, gaan ze niet redden voor uh, vijf uur. Wij moeten ook een klimmetje doen. Bij, ja, nou en of. Wij moeten helemaal naar de Halterstraat klimmen. Ja, precies. zweet en tranen. En morgen zijn we er weer. Morgen zijn we er weer. En uh, u kan rustig uw radio op CFM laten staan. Want tussen vijf en zeven is onze collega Fred er weer met Entertainment For You. Heel veel plezier met Fred. En tot morgen. Samen, tot morgen. Hoi, tot morgen. Bye. Bye. Doei. Doei. Bye. Doei. Doei. Bye. doei, doei, doei, doei. Hoi.